Brandsen met het NOS-journaal. Het Maagdenhuis zuimt. Een festival waarmee de bezetters dit weekend hun actie wilden beëindigen... mag niet doorgaan, heeft de rechter beslist. De universiteit mag zelf weten wanneer het Maagdenhuis ontruimd wordt. Het bestuur van de UvA stapte naar de rechter nadat woensdag bleek... dat een deel van de bezetters een akkoord over de ontruiming... en hervorming van de Universiteit van de Hand wees. Volgens de advocaat van de UvA hebben de bezetters... voor een half miljoen euro schade aangericht. De man die ervan wordt verdacht dat hij de Utrechtse serieverkrachter is... wordt vervolgd voor vier zaken. Bij die verkrachtingen heeft het OM DNA-bewijs tegen Gerard T. gevonden. In de andere 18 gevallen ontbreekt dat bewijs. T. werd in juli opgepakt in Nieuwegein. Hij werd in verband gebracht met gevallen van verkrachting en aanranding... tussen 1995 en 2001. Maandag is er een zitting in de zaak. De rechtbank bepaalt dan mogelijk of T. psychologisch wordt onderzocht. FC Twente ontslaat 18 personeelsleden. De club is in grote problemen gekomen. Deze week kregen de Tukkers voor de tweede keer dit seizoen... drie punten aftrek in de eredivisie... omdat ze de financiën niet op orde hebben. De gemeente Enschede is bereid de club te steunen. Het is niet duidelijk hoe die hulp eruit gaat zien. Een 24-jarige Rotterdammer heeft 12 jaar cel en tbs gekregen... voor het neersteken van een motoragent en het plegen van twee overvallen. Miguel H. pleegde in 2012 en 2013 samen met een aantal andere... twee overvallen op woningen in Breda. Na de tweede overval stak H. een agent in zijn borst... die hem probeerde te arresteren. De agent raakte zwaar gewond, maar overleefde het voorval. Het weer vanavond blijft het lang zacht. In de nacht koelt het af tot 8 of 9 graden. Morgen eerst nog wat zon in het oosten. Verder bewolkt en af en toe regen. Het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op deze wegen in de Randstad heb je de meeste vertraging. De A1 Amsterdam Amersfoort tussen Naarden en Bunschoten, 12 kilometer. vertraging op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Utrecht. En de A4 Amsterdam Den Haag, daar staat bij Nieuw-Vennep 5 kilometer, kost je 10 minuten. A12 richting Den Haag tussen Bodegraaf en het knooppunt Gouwe, 7 kilometer. De ook is dicht, daardoor een kapotte vrachtwagen. A13 van Rotterdam naar Den Haag, daar staat bij Delft een kapotte vrachtwagen. En op de A13 richting Rotterdam. Ook bij Delft 4 kilometer file. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen hendrik ambacht en Sliedrecht. West 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is weer vrij, maar de vertraging is desondanks nog een kwartier. A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daar staat tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug een file. En daarmee ben je een kwartier langer onderweg. Tot zover de verkeers.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 Gaan we nog een keer weer Nou, de tune doet het niet, dat is heel vervelend. Dat is, uh, nee. Nou, dan ga ik mijn iPadje nog een keer opnieuw opstarten, maakt allemaal niks uit. We beginnen gewoon uh, met een muziekje. Luisteraars, welkom bij het tweede uur van de Zandvoort Draait Door. Uh, inmiddels weer een aantal andere gasten uh, binnengeschoven. Uh, het ging met de techniek niet helemaal goed hier. Er zijn wat dingen die weigeren dienst. Maar in ieder geval, uh, we hopen dat dat straks opgelost uh, kan worden. Ik heb een aantal mensen te gast, luisteraars hier, twee uh, tweede uur bij ZFM uh, Draait Door. Uh, die uh, verantwoordelijk zijn voor opera. Dat heb ik eigenlijk nog nooit uh, meegemaakt in, uh, in de studio hier. Gasten die uh, in dat genre muziek uh, hun uh, ambitie hebben. Uh, uh, aan wie uh, mag ik eerst het woord geven? Rick? Ja hoor. Fantastisch. Stel je eerst even voor aan de luisteraars. En uh, uh, vertel iets over jullie, uh, ja, moet ik zeggen, vereniging? Um, nou, het is een opera-stichting. Een uh, opera-stichting? Ja, daar heb ik, misschien dat jullie dat, dat willen vertellen, maar... Um... Ik, ik ben Igor Rick Zwart, ik ben ja. Mariton. Ik zing de rol van Eneas ja. in deze productie. Ja. Um, ik ben 28 jaar en ik uh, woon in Londen. In ik ben wel Nederlander. Okay. Um, en ik ben, uh, ik ben terug om, uh, om deze productie mee te doen. Ah, Oké, okay. want uh, in Londen ben je ook actief in de opera muziek? Ik studeer daar ja, aan een het Guildhall heet dat. Ja. Uh, en daar, zit ik nu, uh, daar studeer ik aan, inderdaad. Ja. Jullie hebben een hele bijzondere uh, uitvoering... Uh, uh, wat jullie hier uh, binnenkort gaan, uh, uh, een voorstelling van gaan geven... in de lichtfabriek in Haarlem. Mm -hmm. uh, en dat heeft iets te maken met de fat lady, uh, wat ik gelezen heb. Uh, wat heeft dat voor achtergrond? Ik zou uh. zeggen, ik zou zeggen vertel, stel je eerst even voor, de luisteraars. Hey, ik ben de meer, um, meer Gasson... En uh, ik ben artistieke van de opera groep, ja. The Fat Lady. Ja. We zijn uh, een, nog geen anderhalf jaar geleden begonnen. Ja. En uh, dit is onze tweede productie, Daido ja. NS. Ja. Uh, alhoewel, wij uh, noemen deze productie uh, DNA 2015. Ja. En met ons in de in de studio zitten nu uh, Eva Kroon, die ja. Daido zingt. Ja. En inderdaad Rick. Ja. En dat is ons verhaal. Oh, Oké, okay. want ik, la ik las iets op internet. Jullie hebben ook al in 2014 een soortgelijke uh, uitvoering gegeven. Is dat de, uh, hetzelfde verhaal of is het totaal weer iets anders? totaal, eh, totaal to ander stuk. Ja. ja, die was uh, Orfeo, en Eurydice van uh, Gluck. Ja. Uh, daar zong ook Eva als, uh, de, in de hoofdrol van Orfeo. En uh, we hadden een fantastische sopraan uh, Eileen er. Als uh, eh, eh, eh, Euriditje. Ja. En nog heel veel goede musiciën met ons. Uh, maar nu gaat het om Dijdo en eh, de Neert. Oké, okay, dit is een totaal ander verhaal dus. Precies. Ja. Um, in de lichtfabriek, hoe, hoe, hoe zijn jullie op die locatie gekomen? Oh, dat is zo'n grap. <laughs> <Hele goeie. lacht> Wil je, dat je dit iets <lacht> over zeggen? Nou, Ik denk dat de uh, operagroep uh, The Fat Lady... De uh, ja. uh, Fat Lady staat voor It Ain't Over Till The Fat Lady Sings. Daar ja. komt het uh, vandaan. Ja. Ja. Het is een beetje een, een, een knipoog. Uh, een, een, een naam die uh, nou ja, mensen in ieder geval uh, zullen onthouden. Ja. De ene zal hem super tof vinden en de andere denkt uh, waar komt dat vandaan? Ja. Um, dus het is vooral om de mensen te triggeren met deze naam. Ja. Um, en daarbij uh, de, de operagroep de Fat Lady wil graag met hun producties... Um, ...op uh, nou ja, niet een gewone locatie, dus niet in een concertzaal hun productie brengen... ...maar nee. zoals nu in ja. de lichtfabriek een opera brengen. Ja. Dus dan heb je een industrieel gebouw eigenlijk... ...daar waar uh, nou ja, uh, grote feesten worden gegeven... ...waar ja. uh, ook uh, nou ja, andere partijen of presentaties zijn... Ja. ...en daar staat dan nu opeens een opera ja. Um, en daarmee wil je zowel de kenner als de leek... eigenlijk uh, trakteren op opera op een andere locatie. Ja, uh, daar... nou, want ik heb begrepen, dat is een heel aparte setting... He? want het publiek is eigenlijk heel erg betrokken. Er zit een pal op het podium en zo, he? Ja, het podium uh, staat zo gepositioneerd... dat mensen uh, eigenlijk ook dichtbij kunnen zitten. Je hebt ook, zeg maar... Um, een zitplekken die wat verder af zijn. Ja. Die als normale concertplaatsen... gezien kunnen worden. Ja. Maar we hebben ook... een aantal zitplaatsen uh, die echt... dicht op het podium zijn. Waarbij je nou ja, uh, je, ja, gewoon echt erboven. Eigenlijk, eigenlijk deel uitmaakt van... De... Ja, deels deel uitmaakt van, uh, van, uh, van de voorstelling. Ja, zo zou u het uh, inderdaad kunnen omschrijven. Ja. Ja, maar, maar het is niet zo dat het publiek wat daar zit... op die locatie er ook bij betrokken wordt, bij die voorstelling. Nee hoor, nee. het publiek mag gewoon luisteren. <laughs> ze mogen niet en, mee uh, ze, ze hoeven niet mee te zingen, nee. nee. nee okay. Er zijn wel speciale kaartjes voor. als het uh, Voor 200 euro zit u in de voorstelling. <laughs> Oh sorry, ik hoor, ik hoor 300 euro oh. Ja, als je nog even wacht, luisteraar, stijgt de prijs. Dus. Ik zou nu bellen. Ja. En het, uh, het mooie is, het is ook zeg maar bijna, ja, weet je, je zit ook, de mensen zitten ook aan de zijkant, dus je als uh, artiest, als zanger, ja. ben je dus ook heel erg bewust van dat de mensen ook aan de zijkanten zitten en ja. Uh, ja, dat je dus ook eigenlijk een, een veel groter speelveld hebt waar je dus op moet letten. Dus mensen zijn soms in je rug. Ja. Nou, dat is in opera is dat. Eigenlijk een doodzonde. Oh. Je kunt niet met je rug naar het publiek staan. Nee. Uh, of dat probeer je zoveel als mogelijk te vermijden. Maar ja, in een setting als deze is ja. het soms onvermijdelijk dat je met je rug naar het publiek staat. Ja. Maar dat betekent niet dat je, daar, uh, he, dat je daar niet iets mee kan zeggen. Dus uh, ja. En, wat, is, uh, wat is het verhaal van de voorstelling? Um, nou, Daido en Eneas is een, een, een, eigenlijk een, een, een mytho ja, mythologisch verhaal. Uh, het is, komt van uh, Virgilius, uh, de Aeneas. Ja. Um, het is uh, dus echt de, de mythologie. Um, Daido is een koningin. Zij is uh, verstoten uit haar land. Um, zij gaat in ballingschap. Ja. Haar man is uh, gedood. Ja. En zij is op zoek naar een stukje land. Zij komt, op, uh, nou ja, uh, zij komt aan uh, bij een koning en die zegt... hier heb je een, uh, een, uh, een stukje leer... Ja. En uh, met, datgene, uh, met dit leer moet je een stukje land afzetten... en dat wordt jouw koninkrijk. Nou, Dido die is uh, best uh, slim. En die, wat doet zij? Zij snijdt hele kleine reepjes... en maakt daarmee een hele grote omtrek... en heeft dus een stuk land veroverd. Nou, dan uh, is zij is koningin. Alles uh, voorspoedig. En daar komt Eneas. En uh, die doet haar hart sneller kloppen. Oh, okay. Maar ja, zij is koningin van een land. En zij is ook haar man verloren, dus... Daar gaat loyaliteit en trouw gaat, uh, gaat spelen. Ja. Um, nou, nu kan ik dat hele verhaal van Virgilius gaan vertellen... maar <laughs> laten we naar de versie gaan die we hebben bij uh, de, de Fat Lady Opera Groep. Ja. Um, de strijd tussen de koningin ja. en de vrouw die Dido is... dat, ja. is, dat staat centraal in uh, deze uitvoering, in deze visie. Ja, ja. Um, en Eneas komt daar om uh, haar hart te veroveren... en ook het land te veroveren. En zij vertrouwt hem in eerste instantie niet. Je weet, soms weet je gewoon een man... Fantastische man, maar je weet dat hij fout is. Ja. Maar oh, wat is hij fantastisch. Ja. Nou ja, dat gevoel. Okay. En die strijd um, die zij heeft als koningin en als vrouw... Ja. die wordt eigenlijk uitgebeeld door uh, de kring. Dat zijn vier zangers. Ja. Um, en de verteller, een zangeres. En zij beelden eigenlijk mijn strijd uit tussen die koningin en tussen die vrouw. En de liefde die ik heb voor mijn land en de liefde die ik voel en de warmte die ik voel naar Eneas. Oh, hey. nou, best wel een uh, ja, mythologisch verhaal, zei je al. Dan ja. uh, nou ben ik geen opera-kenner. Ik, ik ben wel eens naar een musical geweest. Totaal iets anders natuurlijk. En daar wordt gezongen en gesproken. Is nou bij een opera ook zo dat er, dat er tussendoor wordt gesproken of wordt er alleen maar gezongen? Er zijn opera's waar ook tussendoor gesproken wordt, maar we ja? hebben hier te maken met een opera waar alleen gezongen wordt. Okay. En dat is natuurlijk ook choreografie. Dus bij wel... in, om de, misschien even in toe te voegen ja? ja. bij een opera, um, is er ook gesproken woord, in principe, ja. dat heet een recitatief. Dus van reciteren, komt dat. Ja. Ja. Uh, maar dat is op muziek gezet. Ja. En het idee daarvan uh, is dat um, als je een avond naar een opera gaat, hoor je de ja. hele avond muziek, en is het verhaal op muziek gezet. Ja. Als je dus muziek hebt. Ja. Gesproken tekst zonder muziek. Gesproken, dan verbreek je elke keer de, de muzikale wereld, zullen we ja, zeggen. Ja, ja. En het idee van recitief is dat je in die muzikale wereld blijft. Ja. Dus de klanken blijven doorgaan. Ja. En op een gegeven moment is het idee, dus als, als theaterbezoeker, ja. um, geef je als het ware over aan dat is de realiteit waar we in zitten. Dus alles is gezongen en gesproken. Ja. Of uh, uh, gezongen en gesproken op muziek. Dus dan blijf je in die wereld. En in de opera he, hebben de componisten er, kiezen dus voor om in die wereld te blijven. Dus dan heb je in de musical bijvoorbeeld dat er uh, la la la la, en dan de en dan begint er, een, begint er een lied of een, of een solo, ik weet niet. Ja. Uh, zoiets. En in de opera is dat is die, is die verbinding tussen uh, de gesproken gedeeltes, dus de recitatieve, waarin de meeste actie ook gebeurt, dat is ja. waar de conversaties uh, plaatsvinden. Ja. Um, en omdat het natuurlijk niet aan een lied of een vorm uh, gebonden is, kan het gewoon sneller gaan. Het, het is gewoon een akkoord uh, met heel veel gesproken tekst, waarbij. Uh, dus de, de handelingen in het stuk sneller kunnen gaan. En dan komt er daarna bijvoorbeeld in een aria of een duet. Um, komt op een misschien wat meer poëtische wijze, zomaar maar even zeggen. Ja. Um, de emoties van het moment meer aan het licht. Okay. Maar om het verhaal goed te kunnen volgen. Uh, wat voor taal wordt het uh, gebracht? Daardoor wordt het in het Engels. Alles in Engels? Okay. Alles ja. ja. Uh, uh... Is dat niet een probleem met het met publiek, dat ze dat niet kunnen volgen? Nou, met Engels is het natuurlijk wel zo dat, uh, dat in Nederland ja. heel veel mensen gewoon Engels spreken ook. Ja. Uh, en, uh, maar inderdaad, als het in het Russisch zou zijn, of Italiaans, <laughs> noem maar even, ja. uh, dan is er vaak in Nederland zeker is er een boventiteling. Ja. Uh, en vaak in het Nederlands en ook zelfs in het Engels de boventiteling. Ja, uh, omdat ja. Engels, ja, het is natuurlijk gewoon ons, ja, de westerse wereldtaal, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, en zeker van deze kunstvorm, wat de, um, ja, best wel een westerse kunstvorm is ook. Ja. Uh, is Engels vaak ook een boventiteling ernaast. En op die manier uh, zou je dan uh, de tekst kunnen volgen ook. Ja, precies. En als het goed is, en als de zangers en, en, en de performers het goed doen. Ja. Dan kan je ook de emotie lezen in hoe zij een tekst uitbeelden. Ook al ja. begrijpt u niet wat het betekent, uiteraard. Is de nuance bedoel, door, door de, door de, is lastiger door de, door, dan, maar... Ja, door de performers wordt het eigenlijk al duidelijk. Ja, maar ja. de echte nuance van wat elk woord betekent... dat kan natuurlijk niet met uitbeeldingen gedaan worden... maar het gevoel, het algemeen gevoel, als het goed ja. is... bij die tekst hoort en bij een zin hoort... dat zou, even, het zou misschien leesbaar kunnen zijn, ja. Eva zingt Dido. Dat klopt. Ja. Ja. Is, dat, is dat een grote rol, Eva? Het is een, uh, uh, ja, het is, het is de titelrol. Um, het is een opera van uh, een, een uur en tien minuten. Dus um, uh, je, ja, en in deze versie sta ik ook gewoon continu op het podium. We staan met z'n allen allemaal ja. staan we continu op het podium. Ja. Dus dat uh, zou ik wel als een ja, grote rol kunnen dat wel zien. Ja, Rick, Rick vertelde net, die komt uh, uit Engeland, die, die studeert daar op het conservatorium de uh, bariton. Uh -huh. uh, wat is jouw achtergrond als het gaat om de vocalen? Het vocale gedeelte heb ik hier in Nederland gedaan. Ik ja. heb het uh, Den Haag gedaan. En daarna ben ik uh, de Dash National Opera Academy gaan doen. Ja. Dat is een samenwerking tussen het Consortium van Amsterdam en Den Haag. Ja. En daar heb ik mijn master gedaan. Okay. Uh, en nu ben ik uh, uh, nou ja, als uh, metso-soprane zelfstandig zzp'er uh, aan het auditeren en uh, aan het, uh, het werk. Dus, uh, en en is, er, is er voldoende werk voor, voor, uh, voor metso-soprane uh, op operagebied? Of doe je ook uh, lichte muziek? Nee, ik ben echt klassiek geschoold. Ja, um, ja, ja. Dat zijn echt twee verschillende uh, technieken. Dus ja, uh, ik ja. kan ook echt, ja, lichte, lichte muziek, Want... dat doe ik in de badkamer, zullen we maar zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, toen je op, op het conservatorium uh, kwam, uh, en dan krijg je ja. natuurlijk allerlei soorten muziek gedoseerd. Nee, je, je gaat naar het consortium met specifiek uh, de richting klassieke muziek of lichte muziek of jazzmuziek. Oh, okay. Dus je auditeert daadwerkelijk voor, uh, voor klassieke, klassieke zang. Ja. En dat, uh, dat is net als een, een topsporter, die moet zijn techniek aanscherpen, die moet, ja. zijn, uh, die moet dat allemaal trainen, dat is mentaal trainen, uh, je moet je, je repertoire kennen. Ja. En dat uh, ga je in die jaren, ga je dat met allerlei coaches, ga je dat fine-tunen en zorg je dat je die stem ontwikkelt. Ja. Ik ben begonnen met klassiek zingen toen ik 16 was. Of ja. Althans, met lessen. Ja. Daarvoor galmde ik ook al wel in huis. Maar, maar, maar dat, dat heeft altijd al jouw interesse gehad, dus Ja, ik was drie, vier jaar en toen begon oh. ik daar al mee. Ja. Um, van de... Even tussendoor, wat vind je van dat meisje wat we geauditeerd hebben met Hollands Kapitellen? Dat hele heel jonge kind. Wat, uh... Ja, dat is een, een hele goede vraag. Ik vind dat uh, die vraag krijg ik vaker. Ja. ja. Um, Buiten het feit dat ik het ontzettend knap vind, wat ja. zij doet. Ja. Um, vergelijk ik het uh, graag met een, een topvoetballertje. Als je een twaalfjarig ja. ja. uh, topvoetballertje hebt, ja. um, dan kun je daar nu al zien dat het, dat het een groter gaat worden. Ja. En dat moet je heel voorzichtig en goed begeleiden. Ja. Want ik vraag het, omdat ik uh, nou even naar jou kijk. Was jij ook al, uh, je, je hebt het ook dat je heel jong was, dat je al dat ambieerde, zeg maar. Was, ik, jij, was jij ook zo'n talentje al? Nou ja, ik vond het, ik ambieer het, maar ik weet niet of op dat moment uh, kun je nog niet spreken van een talent. Als, dat meisje, daar hebben ze het over een oude ziel. Ja, nee, maar dat geloof ik ook zeker. Ja, dat is echt een ja. meisje ook zeker met een oude ziel. Maar ja. ik denk dat je, dat je dat soort talenten heel erg moet koesteren. Ja. Want je, uh, nou weer even naar die topvoetballer. Als je een twaalfjarig jongetje bij de Premier League zet. Ja. Dan weet iedereen, iedereen snapt dat dat niet kan. Ja. En dat zo'n jongetje van twaalf jaar kapot gaat. Ja. En als we het over een stem hebben. Dan opeens wordt dat dus gehyped. En gaat dat dus... Uh, veel te snel. Ja. En ik vrees echt voor, voor, voor, voor zo'n stem dan. Ja. Want een stem heeft tijd nodig. Ja. Heeft, heeft, heeft, heeft rust nodig. Dat ja. moet je opbouwen met, met repertoire. Je kunt ja. niet opeens de grote aria's zingen. Hoe vonden jouw ouders dat, dat ze een dochter hadden die, die klassieke muziek ambieerde Al zo jong. Ja, fantastisch. Ze vond het hartstikke mooi. Wat zijn je ouders ook fan uh, van, van het genre muziek wat jij uh, armeert? Ja, ja, ja nou, zij zijn fan van eigenlijk uh, vele genres. Uh, ja. En, en daar, daar is klassiek er één van. Ja. Maar zij hebben heel erg gezocht naar van oké, okay, onze dochter vindt klassiek zingen leuk. Wat gaan we daarmee doen? En zij heeft advies gekregen om uh, nou ja, eerst te beginnen met piano. Dus ja. om de muzikaliteit te ontwikkelen. En ik ben pas op mijn zestiende op zangles gegaan. Oké. Okay. Om, dat, om dat, dat ook de tijd te geven. Ja, dus, uh, ja. Zodoende. Uh, heb ik een vraag. Uh, dus, uh, dit stuk is in het Engels, maar jullie hebben ook stukken in het Russisch en in het Italiaans. En... Kan je die, die talen ook spreken? Of nee. dat je dat überhaupt kan zingen? Dat, dat niet. Uh, nou, uh, ik, kan, ik kan het niet, allebei niet spreken. Maar waar we wel in getraind zijn, is om die talen heel goed uit te spreken. En uiteraard um, weet je van elk woord wat je zingt... wat het betekent, maar dat kun je gewoon opzoeken. Dus natuurlijk dat betekent heel dat belangrijk. je gewoon moet leren. Ja. Dus als ik bijvoorbeeld een, heel een lab Italiaans moet leren... dan ken ik elk woord uh, apart van elkaar... en dan ook nog wat het in een zinsverband betekent uiteraard. En dan, ook, dan, dan kun je het pas beginnen met interpreteren. Maar in principe zing je nooit een stuk waarvan je gewoon... ja, je zingt een tekst, maar je hebt geen idee wat erover gaat... want nee, dat kun je ook nooit het stuk goed zingen. Dus. Nee, want ik heb heel vaak naar een, een opera op de televisie gekeken... en dan zingen ze allerlei talen... en ik snap er helemaal niks van. En dan denk ik, zouden die mensen dat wel kunnen spreken dan? Want dat vroeg ik mij gewoon. Nou, heel veel mensen kunnen, omdat je natuurlijk met die taal in aanraking komt... heel vaak, ja. uh, zullen mensen... die op een gegeven moment is de stap om het echt te gaan leren... Ja. is niet zo groot meer. En sommigen kunnen dat ook heel goed. En... Uh, um, maar je hoeft het niet... Het, is natuurlijk, ja, ja, het zal makkelijker zijn om ja, het te studeren ja, natuurlijk... maar wel. je hoeft niet de taal te kunnen spreken. Je moet wel de taal van dat stuk kunnen spreken, zullen maar zeggen. Dus in die taal. Dus, ja, maar je, heel vaak, je, je kan heel vaak zien aan de bimink en zo wat ze aan het zingen zijn. En dan denk ik, ja, zouden ze nou ook begrijpen wat ze eigenlijk zingen? Want dat Al ik... altijd. altijd. Okay. Ja, altijd. altijd. Ja, kunt u blind vanuit gaan. Dan hebben jullie ja. altijd iemand erbij zitten die jullie uitleggen wat jullie aan het zingen zijn, of dat niet? Nee, nee, nee, nee. Ja, dat niet. Nee, ja. zeg maar als je, um, stel je gaat een opera-productie doen in het Italiaans, bijvoorbeeld, of Russisch. Laten het Italiaans even nemen. Um, dan als je op de eerste dag arriveert, dan ken je zelf elk woord en alles wat het stuk betekent. Voordat je überhaupt de regisseur gesproken hebt ja, ja. of iemand of, of de of dirigent. De ja. um, dus dat heb je allemaal zelf uitgezocht. En als jij wil zorgen dat jouw Italiaans bijvoorbeeld heel goed is. Dan is dat jouw verantwoordelijkheid om naar een Italiaanse coach te gaan die jou kan helpen. Maar je, een woordenboek bestaat al. Je hebt niet iemand nodig om te zeggen wat dat betekent. Want dat kun je zelf opzoeken ja. tegenwoordig. Je hebt natuurlijk internet en alles. En, ja. um, je moet zorgen dat je een betrouwbare bron kent wel. Dat je ja. niet blind gaat op iets wat... Ja, dat je verkeerde vertaling heb, zullen we zeggen. maar. Maar dan, dan duurt het vrij lang voordat jij een stuk eigenlijk goed ingestudeerd hebt. Of ja, dat niet? klopt. Ja, want dan kan ik me eigenlijk voorstellen. En hoe lang duurt het, dat stuk wat jullie nu gaan spelen, hoe lang doen jullie daarover voordat je dat eigenlijk goed onder de knie hebt? Uh, bedoelt u dan het, het, het, het stuk het, wat je nu. Le leren? De, de, nou, het, voordat het loopt zoals het moet lopen, laat ik het zo stellen. Ja, dat, dat, dat hangt er maar hangt er vanaf hoe uh, hoe, hoe, hoeveel tijd je erover hebt, ook natuurlijk. Um, ja, er zijn verschillende manieren om daar te komen. Je, je, um, ja. ja, hoe zou ik het zeggen? Een maand of zo? Ja, is dat zo? Zoiets. Ja. Want u komt uit Engeland, zegt u. Bent u dan al een maand hier? Of hebt u het in Engeland geleerd? Nou, ik ben Nederlands gewoon hoor. Maar ik, uh, ik, um, ik, heb, het, uh, ik heb het in Engeland geleerd voordat ik hier kwam. ja. Oh, de, zo. De, de, de, de rol. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Oh. Mag ik over te vragen? Ja, gaan we gaan gewoon. <laughs> Want uh, dat is dus wat mij uh, enorm fascineert met, met opera. Ten eerste natuurlijk de prachtig geschoolde stemmen. Maar het, het, dan vraag ik me wel eens af... want jullie doen eigenlijk ook een toneelstuk. Want jullie vertellen een verhaal. En dat gebeurt niet alleen met stem. Maar jullie moeten ook acteren. En dat is het mooie natuurlijk als je, als je opera zingt. Um, maar ik heb me altijd afgevraagd... en dat kan ik dan nu mooi eventjes uh, <laughs> aan de weet komen... Leren jullie dat ook op het conservatorium om te acteren? Of is dat iets wat, wat gaandeweg uh, beklijft? Ja, absoluut. We, uh, als een, we krijgen absoluut uh, dramalessen uh, uitgebreid. Um, uh, ja, dus het antwoord is heel kort, dus de ja. ja. Okay. ja. Um, acteer, uh, bewegingslessen, uh, dramalessen... Um, want er zit choreografie ook bij natuurlijk de, of hebben jullie een choreograaf erbij lopen? ja in, dit, in, deze, in deze productie hebben we inderdaad een, een choreograaf van Marion Vijn ja? die um, um, dus vanuit een, soort, ja, een dans uh, oog, oogpunt zeg maar ook uh, de boel neerzet moet je ook dansen af en toe of dat niet? absoluut ja is dat echt zo? Ja, ja. Oh, dus je moet nog uh, soepel zijn ook uh, dat klopt, ja. Maar ja. Oh ja, dat, uh, ja, dat hoort allemaal bij het beroep. Ja, ja. Dat is een mooi beroep, dat is inderdaad. Dat. Lijkt me heel mooi. Het is alleen heel moeilijk om aan, denk ik, om een, een, een, vol, een, een vol baan ervan te krijgen, dat je voldoende inkomen hebt. Of is dat, gaat dat wel? Ja, dat hangt er allemaal van af uh, hoe goed je bent, heel kort gezegd. Ja, maar en, er wordt uh... natuurlijk in Nederland wordt alles gesneden op het moment. Hè? Je ziet uh, uh, opera, uh, uh, uh, uh, mensen zie je verdwijnen. Je ziet orkesten verdwijnen, omdat er gesneden moet worden. Mm -hmm. Daar hebben jullie natuurlijk ook last van. Ja, nou goed, ik ben ook een beetje naar Engeland gegaan natuurlijk. Ja, ja. Uh, niet, met dat, omdat ik niet omdat ik dacht van er komt niks meer. Maar uh, de, de markt in Nederland is inderdaad ietsjes kleiner ja. Ja. dan uh, in Engeland of bijvoorbeeld Duitsland. Om maar twee grootheden te noemen in uh, ja. de klassieke muziekwereld. Um, en dat is, dat is jammer ja, het heeft een beetje met uh, ja, misschien een beetje volksgeist uh, te maken ook. Um, ja, ik wil niet heel negatief erover doen, maar nee, nee, ik wil, als ik het vergelijk met wat ik zie in Engeland is in Engeland zingen ook veel meer mensen en het muziek maken zit hem ook meer in, de, in, in het onderwijs mensen, veel mensen zitten in koren de koorkultuur de, de, de, de, de zangcultuur is veel groter um, En er wordt ook het belang van cultuur wordt ook meer ingezien ja dat mensen uh, plezier hebben van muziek maken. En het is ook nog eens bewezen ja. dat het een instrument spelen op jonge leeftijd. Um, de schoolprestaties bevorderen, dat soort dingen. Dat, de, ja, niet dat dat een, de reden moet zijn om dan muziek te maken. Is er veel belangstelling voor? Is, is, is, als jullie optreden bijvoorbeeld in een concertgebouw, zit het dan vol? Of? Uh, nou, het concertgebouw zit vaak vol. Dat heeft, nou, tenminste, het ligt er aan wat er speelt natuurlijk. Uh, bijvoorbeeld het Casio, uh, het, KCO, het uh, Koninklijk Concertgebouw orkest Dat is, ja. Nou ja, uh, is blijkbaar volgens sommige mensen het beste orkest in de wereld. Heeft ook heel veel te maken met de mooie locatie waar ze spelen. Dat uh, schijnt ook heel veel te helpen natuurlijk. De akoestiek in het concertgebouw zelf. Uh, uh, en dat is natuurlijk een ontzettend trekpleister. Ja. Dus daar zit het vaak vol. Er um, zijn, uh, wat hebben we nog meer, uh, zaterdagmatinees. Uh, waar opera's worden gedaan uh, in, in semi-constante vorm. Dus de opera wordt gezongen. Uh, maar niet geregisseerd of heel minimalistisch. Gewoon uh, soms zelfs met de muziek in de hand erbij. Uh, dat is ook heel populair. Uh, en, spiegelzaal. Uh, sorry? spiegelzaal op uh, zondagochtend. Uh, nou ja. Je hebt in het concert ook nog de, de Spiegelzaal op zondagochtend... Ja. wat dan ook live uitgezonden wordt. En dan heb je dan ook het concert. Dus daar, worden, ja, daar zijn wel een aantal dingen die... Uh, ja. uh, maar het, het concertgebouw zelf is natuurlijk een heel populair... een heel, ja, bekend, vond, ja. heel ja. bekende plaats. Ja. Ja. En net als de Nederlandse opera... Um, de Stopera uh, in dit geval. Uh, het Muziektheater Amsterdam. Nationaal Ballet moet ik eigenlijk hoor, geloof ik zeggen. Um, dat zijn natuurlijk de grote plekken. Ja. Uh, en daar komt altijd wel iemand. Ja, ja. Want dat zijn de grote bekende plekken. Het Konzertgebouw ja. Zeker. Dat is echt een visitekaartje van Nederlandse muziek. Hoe, hoe is het bij jullie op het moment? Hebben jullie al, uh, zijn jullie al uitverkocht? Of, of kan je dat niet zeggen nog? Ik, weet, ik heb geen zicht op de kaartverkoop. Dat, uh... gaan, we, gaan we zo horen. Ik ga eerst even een, stuk, een stukje muziek tussendoor draaien. Ik ga kijken of mijn iPad het doet. Als Hans. Oh, hell Het is een klein stukje Maria Callas, Loiseau, uh, c'est l'amour. Is dat de titel? Ik, <laughs> okay. uh, ik heb hier even een, een klein fragment vanochtend opgenomen, wat iets uh, moet zeggen over jullie, uh, jullie opera-gezelschap. Fant-lady, oftewel de dikke dame. De naam verwijst naar de volslanke operadiva... die met hart en ziel aan het eind van de opera... haar geluk of ongeluk bezingt. In de jaren zeventig gebruikte een sportcommentator in Amerika... deze uitdrukking toen hij voor de televisie verslag deed... van de voetbalwedstrijd van het jaar... en het erop leek dat het favoriete team zou gaan verliezen. Hij gaf hiermee aan dat het spel nog niet is gespeeld... zolang de uitslag van de wedstrijd nog niet vaststaat. Dat betekent de uitdrukking overigens nog steeds... De uitkomst van de gebeurtenis is pas een feit wanneer de gebeurtenis geëindigd is. Daardoor ontstond de uitdrukking it ain't over till the fat lady sings, oftewel het is nog niet voorbij tot de dame, de dikke dame, gaat zingen. Met andere woorden, ga door tot het einde, want het eindresultaat staat nog niet vast. De combinatie van de gepassioneerde operadiva, volhouden en de uitdrukking zelf spreekt de operagroep aan. Met de naam de Fat Lady hebben zij een naam die opvalt... gemakkelijk in het gehoor ligt en ook niet snel wordt vergeten. Dus onthoud, luisteraars, iedereen over till de Fat Lady Sings. Een operagroep met een missie. De Fat Lady is in alle opzichten jong. De Fat Lady is pas in januari 2014 opgericht. De Fat Lady lokt toptalent, zangers, muzici en theatermakers... De Fat Lady maakt met jonge artiesten opera's voor jong publiek. Fat Lady-producties kenmerken zich door compacte... en originele versies van klassieke opera's. Met een frisse blik naar historische context en waarde... wordt op innovatieve wijze muziek, kunst en geschiedenis gecombineerd. De voorstelling is eigen tijdsvorm gegeven... en geanseerd op een alternatieve locatie... waardoor het publiek bovenop het toneel zit. Deze vorm van totaaltheater. En intieme sfeer spreekt de jongere generatie en de opera-liefhebbers bijzonder aan. Bijzonder aan te bevelen, dus. Ja, een stukje wat ik vanochtend thuis gemaakt had. En nou, deed net mijn apparaatje het niet. En nou, doe hij het gelukkig wel. Heb ik het toch nog even kunnen laten horen? Ik had eigenlijk de uitzending hiermee willen beginnen. Nou, dan schijnt hij er weer uit, nee, toch? Even kijken hoor. Ja, dit was, uh, dat, dat is eventjes uh, bizar om te noemen. Dit is Sjaak Kloes van de Dizzy Mans Band. En gisteren heb ik uh, na zijn kist, want hij is overleden van de week... heb ik muziek te maken. Dus dat is heel bizar. En toen hoorde ik dat ik gasten kreeg die uh, iets te maken hadden met opera. En uh, dit was een van zijn grootste hits. Dus heel, heel, heel raar kan het gaan in het leven wat dat betreft. Dat gebeurde gisteren allemaal in Wijk aan Zee. Daar is afscheid genomen van Sjaak. In Café Zonnevank, 650 man. stond een groot scherm buiten. En daar uh, werd door allerlei uh, muzikanten waar hij uh, ooit mee heeft gewerkt. Hij had een, hij had een prachtige. Uh, wat is het, dan hoor? Wat ik, wat ik nu hoorde? Ja, hè? Ja. ja. Goed. ja goed. Hele goede opera's. Maar hij, hij zong natuurlijk ook popmuziek. Hij, hij was ook thuis in het genre van Joe Cocker bijvoorbeeld. En, uh, en ook Beatle-muziek en zo. Dus hij heeft van alles gedaan, heel bizar. Uh, maar ik ben uh, heel verheugd dat ik nou eens uh, opera-gasten hier, uh, hier heb. En ik heb hier ook iemand uh, uh, naast mij zitten. Die mevrouw die wil ik toch ook eventjes uh, wat gaan vragen. Want uh, wat is precies uw rol bij de, bij, uh, bij de stichting? Oh jee. De microfoon laat het af Nou, hij doet het toch hoor. Ik ben zakelijk leider van. Je uh, bent zakelijk leider van. Karella de... Ja. Uh, is dat een zware taak? Heeft u daar een, een weektaak aan? Of is het uh, meer, meer hobby? Uh, het uh, is een combinatie van alles. Ja. Een combinatie van alles. <laughs> het, is zo dat, het is zeker een hobby. Ja. Uh, maar de, de taak is groter dan de tijd die ik ervoor heb. Ik zou het mak echt makkelijk in een week uh, een weektaak uh, kunnen doen. Oké. Okay. Ja. Maar, maar die wel... heb ik niet, want ik, <laughs> die tijd heb ik niet. Want maar, ik, maar, uh, u heeft belangstelling voor, voor, voor ook dat genre waarschijnlijk, want anders bent u daar niet uh, bij terechtgekomen. Nee, of, nou of... dat is juist het grappige. Ik ben helemaal geen uh, opera-fan van huis uit. Oh. Helemaal niet. Maar nu wel, inmiddels? <laughs> inmiddels wel. Van uh, de Fat Lady voorstelling ben ik echt een hele grote fan. Ja, ja absoluut. Ja. Dat stukje tekst wat ik net had opgenomen, klopt, klopt dat een beetje allemaal? Ja, dat klopt zeker. Dat klopt ja, zeker. Ja. Oké, okay, dus dat heb ik goed gedaan. Dat heeft u ja. heel goed gedaan, <laughs> nou, ja. dat, dat heb ik niet, uh, niet zelf verzonnen natuurlijk. Dat heb ik van het internet afgehaald. Dus jullie hebben wel een, een uh, website uh, waar mensen informatie kunnen krijgen, hè? Ja, zeker. Ja. En een dat... Facebookpagina welk? Een Facebookpagina. Kunt u, kunt ja. u uh, het websiteadres noemen? Uiteraard ja. The De Lady, nou dat is gewoon in het Engels. De Klopt daar alle informatie op. Op welke data gaan die voorstellingen plaatsvinden? De première is volgende week zaterdag. Uh, ja. Sorry, ja. volgende week vrijdag 17 ja. april. 17 april. Ja. Dan zondag 19 april. Ja. En er is ook nog, dat, heb ik, dat zag ik op het, op het internet, ook nog een combinatie met dineren mogelijk. Ja, donderdag de 23e, dan is er een running dinner. Ja. Samen met uh, Vis Co, een uh, heel bekend uh, specialiteitenrestaurant uh, ja. in Haarlem. Ja. Uh, en daar zit de opera bij, zeg ja. maar, bij een arrangement. Dat gaat via ins Ja. En uh, dan daarna, de volgende dag, hebben we weer een gewone opera-voorstelling. Ja. En zondag hebben we nog een matinee-voorstelling, 26 april. Zo, dus de, de, de, en de belangstelling, nu al, uh, zijn er een hoop kaartjes verkocht? Ja, er zijn een hoop kaarten verkocht, maar er kan nog meer verkocht worden. Er kan nog meer ja, verkocht zeker, worden. Ja, zeker, er zijn nog kaarten te koop. Waar kunnen de mensen de kaartjes uh, bestellen of krijgen? Of, of Dat kan via de website van de Lichtfabriek, waar we uh, de voorstellingen doen. Ja. Um, dat kan ook via de website van de Philharmonie in Haarlem. Oh, is zaal, dat is een mooie zaal. Dat is een mooie zaal, maar daar komen we niet. Wij gebruiken alleen gebruik van een kassa. <laughs> ja, en dat ja. kan ook gewoon uh, naar de kassa toe en dan een kaartje kopen bij ja, de Philharmonie. Okay. En s'avonds aan de zaal is het ook nog mogelijk uh, bij de het... lichtfabriek om een kaart te kopen. Uh, jullie hebben al ervaring met de lichtfabriek, 2014. Hè? Klopt. Uh, akoestisch is het ook in orde daar? Ja, nou daar kan meer vast iets meer over vertellen. Oké, okay, oké. Okay. <tie> Uh, ja, de akoestiek uh, in de dichtfabriek is eigenlijk helemaal niet slecht. En uh, ik kan het een beetje vergelijken met een kerk. Uh, het is een bouwsteengebouw, oud gebouw. Ja. Heel groot. Het is ontzettend hoog, volgens mij 12 meter hoog, ja, ja. het plafond. Ja. Dus je krijgt eigenlijk het effect van uh, uh, kerk. maar, ga, eens... galm, maar niet te veel. Het okay. is ook heel mooi. De, vorig jaar hadden we inderdaad de... Discussies daarover gaan we met versterking of niet? Ja. Is het überhaupt nodig? Dus eigenlijk spraken van een natuurlijke galm, zou je kunnen zeggen. Precies. Ja. En het, het ging prima. Vorig ja, ja. volgend jaar, vorige productie, eh, hadden we eh, de zangers en, eh, en Vleugel ja. daarbij ja. Als, als begeleiding. Ja. Dat was een soort pilot. Eerste productie, je weet het nooit. En het tweede product is nu komt met eh, echt orkestje. Van, eh, van hele fijne jonge en, uh, heeft, u, heeft u gezelschap ook ervaring met, met uh, uh, zinnen in, uh, in zo'n buiten... Uh, uh, hoe, hoe noem je zoiets? openlucht, ja, nou, openlucht theater, ja, maar dat heeft voor de opera eigenlijk een aparte naam. Hè, een Colosseum of zo. Oh ja, uh, nee, oh. ja, ja, ja Arena. Arena, arena, ja. Arena. ja. Dat, dat toch niet, <laughs> uh, maar uh, de, de, de, de, de, de groep is nog jong. En, uh, ja, ja. en uh, wie weet het. Komt... Zou dit stuk wat u nu gaat spelen, zou dat ook in zo'n arena passen? Of, of vindt u... Ja, in principe zijn uh, de twee producties al uh, zo uh, designed, zeg maar, ja. dat het podium is gewoon uh, uh, zomaar mee te nemen in een koffer bijna. Okay. Die zijn absoluut uh, low budget produ producties, de, ze, gaan, uh, ze, ze, um, aan, ze bieden geen concurrentie aan een echte uh, klassieke opera voorstelling aan. Het idee is juist inderdaad in een, in een nieuwe omgeving, in een totaal andere eh, sfeer ook. En ook eh, de kaartprijs eh, is eh, totaal anders. Ja, dus low ja. budget en veel eh, minder formeel, oh, dat is het idee. Ja, ja. En hopelijk ook inderdaad met zo'n productie ja. een beetje rond te reizen. Wat, even los van, van uh, dat engagement waarbij je ook kunt dineren, als je gewoon alleen naar de opera wil, wat, wat moet je dan voor een kaartje betalen? Ik geloof iets van. Uh, 27. 27,50 uh, uh, euro. 50. Nou, dat is de budgettaire. Dat is niet, uh, niet een bedrag waarvan je zegt: van, Nou, dat, uh, daar kan ik niet op hoesten. Ja, en bovendien is het zo dat ja. studenten ja. op het toon van een collegekaart een, uh, voor 10 euro naar binnen kunnen. Kijk. En ook C.E.P.-pashouders en jeugd, zeg maar, onder de 18. Fantastisch. Dus daarmee wordt het extra toegankelijk voor ja. jongeren. Uh, uh, het gezelschap, wat is de jongste teller die meedoet in het gezelschap? Is, is dat Eva? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. <laughs> maar, ik denk dat het de tweede violist is. Ik denk... Er wordt, er wordt dat, diep nagedacht, ja, luisteraars. Ja. Die is in <laughs> ieder geval 24, dat weet ik. Oké, oké. Menikator? Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, die is ouder. nee, die is ouder. Die is ouder. Nee, nou, volgens dus mij is het... De, de is <laughs> en de zijn tussen de 20 en de 30. Ik, dus, ik, heb, ik heb even een vraagje. U zegt in de lichtfabriek heb je een natuurlijke galm. Klopt. Als u buiten speelt, heb je dat niet. Dat klopt ook. Heb je dan versterkers nodig of niet? Houd vanaf de, de ruimte bijvoorbeeld in het, op een theater hier bij Caprera. Ja. Absoluut niet. En het klinkt prachtig daar. Ja, is dat zo? Dat is een van onze doelen. Eh, daar een eh, productie neer te zetten. Absoluut. Ja? Ja, ja absolu want dan moet er maar... toch flink, ja, een flink geluid uit een zangeres of een zanger vandaan komen. Ja, dat klopt. Maar het is een, eigenlijk een soort deal tussen de natuur en de zanger. De zanger gebruikt eh, zijn fysionomie. Eh, eh, echt, als inderdaad als top, sporter of virtuoso, en die gebruiken. Eh, eh, eh, um, ah, hoe moet ik het zeggen? Waves, eh, golven, ja, eh, klankgolven, die normale mensen zoals wij kunnen niet bereiken. Ik kan het echt niet doen. Eh, maar eh, dan, dan eh, zeg maar, de, wat le mooi is, is dat de natuur beantwoordt. Eh, met, met zo'n klank, als een klankbord. En ja. het hangt vanaf de, de omgeving, bijvoorbeeld in de Arena di Verona in, in Italië. Dan heb je inderdaad de, de oude, het oude theater, het Griekse ja. theater. Ja. Ook in het Griekse theater was er geen versterking toen. En het, het, iedereen kon het, kon het horen. Dus het is een hele mooie deal ja. tussen de mensen en natuur. Ja. Heel interessant Hef, natuurlijk. He, heeft u nou ook, uh, en dan kijk ik even naar Eva, heb je, heb je een bijzonder, bijzondere uh, soliste waarvan je echt fan bent? Als, als uh, zelf als zangeres? Um, ja, goed. Kijk, er zijn natuurlijk... Uh, <laughs> of, zijn er, of zijn er veel? Um, nou, ik ben niet echt het type om echt fan te zijn van nee, iemand. Maar uh -huh. ik kan wel geïnspireerd worden door, door andere zangers. Ja. Um, nou ja, ik hoor je zeggen zangers ook. Uh, zangers, zangeressen. Ja, okay, uh, uh, maar, dat, maar dat is zowel van het klassieke genre als van andere zangeren. Maar ja, ja. Uh, binnen het klassieke uh, veld um, vind ik... Nou ja, goed, he, de, Kallas is natuurlijk gewoon ja. de... Uh, oh, had ik een schot in de roos ja, dan. Hè? Schot in de roos. Nou nee, <laughs> ja, goed, uh, Kallas is, is, ja. is, is fantastisch. Uh, maar er zijn vele stemmen waar ik, uh, waar ik, uh, waar ik graag naar luister. En ja. Uh, ja, dat, dat gaat van, uh, van stemmen die je nu hoort. Joyce DiNato of uh, Anna Netrebko. -Net -Net naar, na, naar de oude zangers, uh, ja. uh, naar Schwartzkopf of naar... Uh, uh, Placido Christa Domingo? Ludwig. Ja, Domingo uiteraard ook. Ja. heb ik laatst nog uh, gehoord. Ga je nou weer <laughs> horen. Live. Domingos en Pavarotti natuurlijk, het drietal waar we zo naar luisteren. We gaan even luisteren naar de trailer. Dolly, jij wil wat zeggen? Ja, ik wilde even... Sta ik, sta ik aan? Ja? Ik wil, oh ja, ik heb natuurlijk geen op, nou, ja, geen ja. Uh, koptelefoon. Ja? Um, ik wilde even toevoegen dat vandaag de release was. Dus uh, we hebben een primeur. Kijk aan, kijk aan. U gaat nu luisteren, hè? Ja. We gaan hem eventjes uh, we gaan hem draaien. Dido en Ineas van Henry Purcell. De nieuwe productie van operagroep The Fat Lady is in de maak. Een verrassende versie van deze barokopera over ingehouden passie en de magie van de liefde. Eva Kroon in de rol van Dido. Rick Zwart als Eneas En Ruth Colina Palacio als de verteller. Operamakers Tamir Gasson en Marion Vijn brengen deze opera met jonge artiesten. Een reis vol emoties. U zit er bovenop. 17 tot en met 26 april in de Lichtfabriek in Haarlem. 30 april en 1 mei in Kasteel Broekhuizen te Leersen. Voor informatie gaat u naar www.thefatlady.nl nou, mooier kan het niet verteld worden. Een prachtige zang. Complimenten, Eva. wat ik zo hoorde. Ja, dat, uh, dat was Kippenvel. Ja, ja. Ja. Fantastisch. Nou, luisteraars, u hoort het. Uh, als u daarbij wilt zijn, uh, ik ga het nog even aan onze gasten vragen. Wat... Hij oh, gaat ja, YouTube dat, uh, dat rammelt gewoon door, dus die zetten, <laughs> we, die zetten we gewoon even uit zo. Uh, uh, ik ga mijn gasten nog even vragen waar de mensen uh, uh, kaartjes kunnen verkrijgen. Uh, Maak dat nog één keer bekend. Ja, dat kan via de website van de Lichtfabriek. Ja. Dat kan via de website van de Philharmonie. Of Theater Haarlem ja. heet het eigenlijk. Ja. En ook direct aan de kassa van de Philharmonie. Ja. Maar dan door de week. Ja. En bij ons... Uh, S'avonds bij de voorstelling, voorafgaand aan de voorstelling. Nou, luister, u heeft, u heeft nog ruim een week, want 17 april is de, eerste, is de eerste voorstelling. En u kunt ook gaan. Ja, Dolly? Ik wou even zeggen dat ja. via ons ook kaartjes te verkrijgen zijn. Hè? Want we hebben een prijsvraag mogen uitzetten. Ah. Waarbij we vier keer één kaartje mogen uh, weggeven. En, uh, misschien voor de, kun jij even 19 april zijn, echt, ja, zijn de prijs. vraag stellen. Ja, voor de zondag. En de vraag is, dames en heren, hoe komt de vetlady aan haar naam? Nou, vindt u het de moeite waard om dat uit te zoeken? En weet u het antwoord? Stuur dat dan alstublieft naar redactie Apenstaartje ZMF ZMF. C F wat Z F M Zandvoort.nl. En de eerste vier juiste inzenders krijgen ieder een kaartje. Fantastisch. Voor zondag? Ja. Uh, allemaal in de lichtfabriek. Uh, kunt u ook nog even kort even iets vertellen over dat uh, diner -arrangement? wat, uh, wat uh, Dat is de 19e, hè? Nee, dat, nee, zondag de 19e, dat zijn de vrijkaartjes. Dat zijn de, de vrijkaartjes. Ter beschikking gesteld hebben, nee. 23 april, oh, is, 23 het, april. Ja, okay. is het running dinner. Dat is een donderdagavond. Een running dinner. Een dus running niet... dinner in combinatie met... Het is, de, is niet zo dat u met uw bordje hard moet gaan lopen. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Voorafgaand mag u lekker dineren. <lacht> ja. En het is, Dan kijkt u naar de opera. Kijkt ja. en luistert u ook vooral naar ja. de opera. En ja. daarna komt het dessert. Ja. Gaan jullie deze week nog, nog verder repeteren? De, dat ja. gaat alsmaar door, denk ik. Ja zeker. Ja, ja, zeker. Dat intensiveert natuurlijk naar de première toe. Ze ja. dus hebben uh, nou ja, goed, de, de kostuumrepetitie... Uh, komt er nu aan met uh, de kostuums... En make-up en dergelijke. Ja. Uh, nou ja, en we hebben geloof ik uh, een voorstelling ook waar wat scholieren bij aanwezig zijn. Die, ja. die zijn dat is ons eerste publiek eigenlijk. Ja. Dus erg benieuwd. Uh, dan hebben we de generalen op woensdagavond. Uh, dan hebben we even één rustdag om helemaal fit te zijn voor de première ja. volgende week vrijdag. Fantastisch. Nou, wat ik net in die trailer al hoorde, hoef jij eigenlijk helemaal niet meer te repeteren. Oh. Scherp zeg, zeg, <laughs> zeg ik als leek. Zeg, maar ik, ik hoorde uh, ook net vertellen over een low budget. U heeft het over kleding. Wie, wie verzorgt dat allemaal? Het is gemaakt door Geimgason, die is een designer. Ja. We hebben gewoon een designer okay. die het maakt. Ja, die, die, die stof, de, de stof waarmee het gemaakt wordt kost geld. Dat klopt. Ja, dat ja. klopt ja, <laughs> allemaal. Doen jullie aan crowdfunding of worden jullie gesubsidieerd? We, we, hoe we krijgen absoluut, uh, nou, misschien een klein het over uh, willen hebben. Maar ja, nou, we doen niet aan crowdfunding. Nee. Maar uh, we hebben wel uh, sponsoren. Ja. En, Krijgen jullie uh, subsidie of we nog niet? Ja, we hebben subsidieaanvragen gedaan. En we hebben van Fonds 21 subsidie gekregen. Een ja. landelijk uh, fonds voor de cultuur. Ja. Uh, van uh, Cultuurstimuleringsfonds Haarlem hebben we subsidie gekregen. Ja. En van de JC Ruigrok Stichting. Ja. Die uh, zowel in neemsteden als in de Bollestreek uh, um, ja. projecten subsidieert. Daarnaast hebben we een aantal sponsoren uit het bedrijfsleven. En die zijn allemaal op onze website te vinden. Okay. En er zijn ook nog een aantal partners die, uh, zoals bijvoorbeeld uh, bij deze voorstelling hebben we een kistorgel en een klaversymbool. Dat hebben wij niet zeg maar in eigen beheer. Nee. Dus dat moeten wij huren en ja. uh, dan krijgen we dat tegen een vriendenprijs. Waardoor het voor ons uh, haalbaar Allemaal is. Allemaal haalbaar en... is, ja, ja. Ja, precies. Ja, want het lijkt me best toch best om een kostbare gelegenheid. Zo n, zo n hele per, uh, opera is een hele dure ja. theatervorm, klopt. Helemaal als je het uh, ja, een beetje aantrekkelijk wil maken... voor uh, de hele entourage, zeg. Uh, ja, en daarom is het nu ook zo fijn natuurlijk... dat je voor zo'n laag bedrag, in principe... want normaal gesproken, als je naar opera gaat... ja, nou, het, het, het is echt de maker. En, en nu kun je mm -hmm. toch voor een behoorlijk laag bedrag een, een opera-uitvoering meemaken... waarbij je niet eens zo ver van het uh, podium af zit. Hey, je, je, je, je kan echt in het... Ik ben laatst eens naar een opera geweest... dus als ik zo ver weg, nou dan krijg je die binding niet. Nee. Dat is jammer. Ja. Terwijl je hier natuurlijk word je opgezogen in, in het verhaal... En nou, wie er gaat zingen, hebben we net al gehoord. Dat is dubbel en dwars waard, zeg ja. mijn god. Ja, en onze, onze, bar, onze bariton, wat ik, de manier waarop hij sprak... dat kan je al horen dat die man ook ja. wel eens in huis heeft ja. natuurlijk. Ja. Zeker, zeker. <laughs> ik zie even al bevestigend uh, knikken. <laughs> het is wel een, een, een, fijn om mee te werken dan. Ja, het is een ontzettend fijn team waar we mee werken. Ik ben ja. uh, heel blij met de zangers waarmee ik op het podium sta... met de muzici die uh, ons begeleiden... en met het ja. uh, team wat om ons heen staat... Ja. Bedoel, als team zet je dat natuurlijk neer en, uh, ja. het is heerlijk om daarmee te werken. Ja. Ik ga jullie in ieder geval uh, heel veel succes wensen met de komende voorstellingen Hartstikke die jullie weer geven. Uh, ik vond het heel fijn dat jullie hier naartoe zijn uh, willen komen om, uh, om dat allemaal een beetje toe te lichten. Het was voor mij uh, helemaal niet het onderwerp. Want ik ben helemaal geen opera kenner. Ik, ben, ik zit alleen maar in de lichte muziek. Onders, Zonde, hè? Ah, shame ja. Shame on you, Shame ja. nee, on you. ik zit al uh, ja, bijna uh, 39 jaar in de popmuziek... met, met een uh, vaste man hier... Uh, die ook je radio maakt bij Zandvoort... En uh, ja, lichte muziek, dus, dus helemaal niet geen opera kennen. Maar Charles, maar, je weet nu waar ze optreden, dus ik, je kan het gaan kijken natuurlijk, er zijn nog kaartjes. Ja, nou, afgelopen dus. meet and greet met ons. Uh, dus, uh, <laughs> heb, je, heb je nog ergens je CJP-paspoortje liggen? Of, uh? Uh, <laughs> <laughs> <laughs> ik, ik heb oude mannenpassinaal nou, Dolly, dus dat... <laughs> Oh, je leert nog steeds, hè? Nog dus misschien, ja, nou ja, okay. ja. misschien kun je ja. dat toch gereduceerd tarief, ja. Zee, Ik wil onze, onze gasten wil ik toch even het laatste woord geven. Want misschien zijn wij nog wat vergeten te vragen. wat ze toch nog graag even een luisteraars kwijt willen. Dus ik kijk jullie allemaal even aan. Ben ik wat vergeten en zeg je van nou: ik wil toch nog even vertellen dit. of, of dat, wat belangrijk is voor jullie? Ja, ik vind eigenlijk dat... dat u ons fantastisch heeft gepresenteerd. En, uh, en het mooi heeft verwoord. En ik hoop eigenlijk, uh, of tenminste, ik. Uh, ik ben blij dat we hier aan tafel hebben gezeten en uh, dank voor het gesprek. Nou, wij zijn ook... Dus okay. ja. Mag ik nog even iets, uh, ja, iets zeggen? Want Eva ja. we noemden het net al heel even. Maar ja. aanstaande dinsdag ja. dan komen de 170 uh, Haarlemse scholieren... van uh, vijf verschillende uh, middelbare scholen. Ja. Die komen de try-out bezoeken. En uh, oh. In het kader van uh, klassiek-culturele vorming of... Uh, ja, ook om andere culturele vormen. Uh, om jonge lessen. mensen te stimuleren om. Uh, ja, om, om... om ze bekend te maken met ja. de opera en, en de klassieke muziek en de klassieke verhalen. Ja. En. Uh, nou, sommigen zijn van zichzelf al geïnteresseerd en ja. spelen een instrument, maar anderen ja. helemaal niet. En. Uh, we willen juist de jonge doelgroep bereiken en dat ja. is eigenlijk onze start. Vandaar dat we de try-out ja. openstellen voor de scholen. Heel goed plan. Ja. ja fantastisch. Nou, nogmaals heel veel succes. Dank. Uh, dank voor jullie komst naar de studio. Ik ga nog even wat van Maria Kals uh, draaien gewoon. U heel erg bedankt voor uh, uh, de, de, de Vrouwtje, vrouwtje, vrouwtje, vrouwtje Vlinder ga ik draaien. Ma met, een, met een butterfly. butterfly. Ja. Uh, Daar sluiten we mee af. We uh, danken Hans uh, Wassenaar weer voor zijn aandeel in de techniek. Graag gedaan. Ik dank mijn iPad ook dat hij... Uh, <laughs> Dat hij mezelf fantastisch hielp <laughs> aan het begin van de uitzending. We danken Dolly voor haar inspanning. Om uh, gezellige gasten hier naar de studio te krijgen. We wensen u allemaal een heel fijn weekend. Mooi weer. En, uh, Tot volgende week. Tot volgende week. <laughs>